Putten met het, NOS het aantal coronabesmettingen in Nederland is gestegen naar 18. De RIVM meldt dat er bij nog eens 8 mensen het virus is vastgesteld. Bij bijna alle nieuwe gevallen zijn het mensen die naar Noord-Italië zijn geweest... of die familie zijn van eerdere patiënten. De GGD's gaan in kaart brengen met wie de patiënten allemaal in contact zijn geweest. Die moeten hun gezondheid in de gaten houden. De gezinsleden van patiënten moeten 14 dagen thuis blijven. Premier Rutte vindt het niet acceptabel dat Turkije migranten doorlaat naar Griekenland. Dat is in strijd met de gemaakte afspraken, zegt Rutte. Vorige week besloot de Turkse regering Syrische migranten die naar de EU willen niet meer tegen te houden. Duizenden migranten trokken naar de Griekse grens. Een deel van hen zit nu vast in gebied tussen de twee landen. Er zitten ook kinderen in de ijzige kou in dat niemands land, zegt Rutte. Hij vindt dat mensen nooit op deze manier inzet mogen worden van een politieke strijd. Het OM doet geen onderzoek naar de NOS en hoofdredacteur Marcel Geloof... na een aangifte door journalist Arnold Karskens. Met zo'n honderd anderen volgde Karskens de berichtgeving van de NOS gedurende 16 maanden. Volgens de klagers maakte de omroep zich onder meer schuldig aan antisemitisme... en discriminatie van witte mensen. De klachten werden verzameld in een zwart boek. Het OM heeft dat bekeken en zegt dat er geen sprake is van strafbare feiten. In Nicaragua is priester, dichter en activist Ernesto Cardinal overleden. In de jaren tachtig was hij minister van cultuur van de linkse Sandinisten. In 1983 werd Cardinal voor het oog van de televisie... uitgevoeterd door paus Johannes Paulus II. Ernesto Cardinal was 95... Het weer bewolkt in de loop van de middag meer regen en het is een graad of acht. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook buien. Met kans op hagel en onweer. En ook dan ongeveer acht graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. Zet het mooi van AMBB. Er zijn geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En zo is de zaterdagmiddag weer helemaal goed. met deze van Eddie Murphy en Party all the time. De 7 over 2 zandvoort een goeiemiddag. Na ZFM Guest op de zaterdagmiddag 2 uur lang tussen 12 en 2. Dank aan onze collega's is het weer zandvoort op zaterdag tijd. En heb jij dat weer uh, meegebracht, uh, Albert Jan? Daar worden we niet vrouwelijk van. Nou, het is keurig om twee uur, het is keurig om twee uur gaan regelen. Ja, dat is waar. Dus die timing was wel goed. Meestal schijnt de zon ergens bij Me maar Meestal wel. Nu uh, even niet. Nu even niet. Ja, goed, uh, we zijn er weer. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Ja. Dus uh, wat? Mooi. Jou zien ze van de achterkant. Dat is de mooiste kant voor jou. <coughs> goed, uh, wat gaan we doen? Dankjewel, hè? Ja, graag gedaan. Uh, wat gaan we doen? Ja, allereerst luisteraars die ook vorige week geluisterd hebben.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 faster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 En ons zeker gedraaid op de Zandvoorts Radio. Zal deze van Healthy en You Should Be Z. Nou, het is bijna half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En ik ben bang dat, dat jij geen goede berichten hebt, Albert-Jan. Ik denk ook niet dat het veel gaat veranderen. Maar goed, laten we eerst bij het begin beginnen. De op 1 na zachtste winter en tevens de op 1 na zachtste februari sluit vandaag af in stijl.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 lekkere muziek op de Zonvoorsen Radio, waaronder deze van Paul Abdul. Hier is Straight Up.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 met uh, onze burgemeester David Maldenburg, draaien door deze service van Derby in Wishing Well. Ja, mocht uh, u uh, meer informatie willen hebben over het uh, coronavirus... en uh, hoe daarmee om te gaan... kan u ook terecht op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl. Ook daar vindt u het laatste nieuws op. Omtrent het coronavirus. En uh, dit is uh, de single van Ellen uh, Clark. Oh, papa, sit down.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 Het gaat heel mooi worden, 35 dagen voor de Formule 1 race. Ja, het gaat daadwerkelijk gebeuren. Race Radio en CFM is erbij. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I soul. on the wings like I look down I'm afraid I'm afraid But you lift me high Trying to find you Lost my way